transgalactisch lifters handboek.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 Krijg een nauwe moedervlek complex, hé. Zeker iemand die orders wil. Hé, hey, zeg iets tegen hem. Zeg dat hij weg moet gaan. Bluff je eruit, Zeeflot? Waarom moet ik dat doen? Nou, kom op. Ga in die stoel zitten en doe iets Toen nou maar. Wij staan achter je verdekt opgesteld. Wachter om vice-admiraal. Meldt zich vooruit. Vice-vlagstip. Oh, uh, hallo, uh, vice-vlagadmiraal. Ik, eh... Uh... admiraal. Wat? Ik weet al dat u smakelijk gedineerd heeft. Eh, uh, ja, prima. Dank je. Dat doen me deugd, admiraal. We zijn gevechtsklaar in vaarse oranje en hangen in slagwoorden achter u op 7 minuten van het vijandelijke melkwijnstelsel. Wacht op uw deken. Goh, nou, euh, mooi zo. Ik zou zeggen, hou contact, vice admiraal. Uh, dank u, admiraal. Oh, en uh, nog iets. Ja? We ziet er imponeren, uit zo, admiraal. Oh, nou, euh, leuk. Uh, zo. Wow. wow, ik wou uit m'n Zeg, en uh, hij dacht echt dat je de admiraal was, dus? Niet te geloven, Zeevot! Het is gelukt! Dit was echt een vlekkeloos idee, hè, Zeevot? Nee, doen alsof je echt de admiraal was. Ja, schitterend, zeg? hè? Misschien maar hè? moet je luisteren, Lala pom. Ik deed niet of ik de admiraal was. Die knakker dacht gewoon echt dat ik het was. Hm. Misschien lijkt je ook wel op hem. Of zo. Nou, niet maar... als hij maar in de vet op z'n onderbevel hebben lijkt. Appetit! Hoezo? Mm. Ja, hey, wij konden dit uh... scherm misschien. Hoe, hoe zag je eruit? Ja. Aan? Nou, uh, het was gewoon een grote luipaard, ja? Gewoon. Zonnebrillen op, sportief ruimtewerkpak aan dat op de navel open stond. Bruine instappers, ah, je kent wel. Hoe hm. kon hij nou denken dat jij de admiraal was? Ach, misschien hebben luipaarden wel een slecht geheugen van gezichten. Humor zeker. Hm. Er moet toch een eenvoudige reden zijn. Er is natuurlijk iets mis met het beeldscherm. Nou, ga eens weg en laat mij eens kijken. Hé, hey, jullie hoorden toch wat die grote grommer zei? Hij vond dat ik er imponerend uitzag. Dus hij moet me gezien hebben. Misschien had hij geen smaak. Nee, <laughs> uh. hey, het scherm begint weer. Oh jee. Zeveld, ga je in die stoel zitten en ga weg naar Trima. Nee, dat kan niet meer. Achteruit. Het is de admiraal Welter, in fase Rooverlijn. Zes minuten van het vijandelijke stelsel. Oh, en uh, admiraal. Uh, wat? Die ziet er echt schikkerend uit. Deze is nog mooier dan die van daarnet. Oh, nou, bedankt. Ah, het wordt steeds gekker, hè. Hey. Goeie god. Wat is er, trainer? Zagen jullie dat?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 Hoofdsteunen, zei je toch, hè, Zevelt? Mm -hmm. Nou, volgens mij zijn het wenkbrauwen. Die stoel kraapt zijn been. Hij heeft de hele tijd alleen maar staan slapen. Hugo, kom in Jezus naar uit die stoel. Oh, ja, ga, ga staan primaat als je op de admiraal zit. Hij beweegt, hij zal toch niet beginnen te evolueren. Mm -hmm. oh, oh, al, Zo, hij is de oude darren dit nog mee op kunnen maken. Krijg nou een aardstraal, weet je wat dat is? Laat me eens een gooi doen. Uh, iets afschuwelijks. Ben ik warm? Ik mag over op zo open zijn als het uitsprekend lijkt op het graaiende grauwbekbeest van Traal. Het <lacht> graaiende grauwbekbeest van Traal? Is dat niet gevaarlijk? Ja, reken maar dat dat gevaarlijk is. Als dat de admirale is en hij wil nog steeds een teen, dan zal hij er echt geen lang vingertje in dopen, hoor. Kijk maar we omhoog trekken soms? Gat, ja. alles gaat hier ineens bewegen, zeg! Ja, en wij gaan ineens dood, zeg! Die ja, haastkant is plotseling veranderd in een kastje met Bobokkel zeg! Zeg maar dat we nog wel een seintje geven! Blijf met je ponto van me, afvuil het die van! Dan nou, en ik maar denken dat Schöner Woon al erg genoeg was. Kom op, naar de vluchtkapsules! Hey, kom op, ik neem deze, oké? Okay? Hé, hey, Cecil, heb jij met twee en Theo die daar links?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 Oh God, we zijn erbij. Mocht ik niet overleven, dan ga ik werken als standaard van Moby Dick. Ja, je maakt het maar ik probeer van te sterven. Ja. Ik ben al blij als ik gewoon sterf. Ja, dat is wel leuk. Uh. En zo verging het Hugo Veld aan AmroBank. We zijn weer terug in de gewone ruimte.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 Het transgalactisch liftershandboek is geschreven door Douglas Adams en werd vertaald door Jean-commandeur en Riem Verhoef. De rolverdeling was als volgt: Verteller, Herman van Run, Hugo Veld, Marnix Kappers, Amro Bank, Luc van der Lagemaat, Trema, Willy Maasdam, Zeevold Beisterbuil, Jan-Simon Minkema, Vice-admiraal, Peter van Bruggen en Theo de Tobben de Robot, Wigbold Gruiver.